Dit is Martijnijhuis met het NOS. En andere Britse steden was het vannacht relatief rustig. De politie was in grote getale op straat en ook waren er buurtwachten om hun eigendommen te beschermen. Alleen in de Londenswijk Eltham bekogelde een groep van honderd man agenten met flessen. In de Britse politiek gaan stemmen op om de aangekondigde bezuinigingen op de politie af te blazen. Mogelijk gaat premier Cameron daar vandaag op in tijdens een extra zitting in het parlement. De Nikkei-index in Japan koest af op verlies in navolging van de Europese beurzen en Wall Street. Wel levert de Nikkei minder in dan de Dow Jones-index en de AIX gisteren. Kort voor sluiting staat hij ongeveer een procent in de min. De beurs van Hongkong staat iets meer dan een procent in het rood. De Aziatische beurzen waren stuk voor stuk met grotere verliezen geopend. Pakistan heeft een van de mannen die medeplichtig zouden zijn aan de bomaanslag op Bali uitgeleverd aan Indonesië. De man werd een half jaar geleden opgepakt in Abbottabad... dezelfde stad waar Osama Bin Laden werd doodgeschoten. De Indonesiër zou de VS hebben geholpen met het opsporen van Bin Laden. Indonesië wil de verdachte op korte termijn berechten... voor zijn betrokkenheid bij de aanslag op Bali in 2002. Technologiebedrijf Apple is afgaande op de beurswaarde... voor het eerst het waardevolste bedrijf ter wereld. Bij het sluiten van Wall Street was Apple 337 miljard dollar waard... 6 miljard meer dan het olie- en gasbedrijf ExxonMobil. Dat bedrijf stond zes jaar lang op nummer 1. In de top 10 staan verder onder andere Microsoft, Chevron en Google. Een sportschool in Heerlen is vannacht door een brand verwoest. De brand brak gisteravond uit, mogelijk in de sauna van de sportschool. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De bewoners van vier huizen de omgeving hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Het weer vanochtend in het zuidoosten zonnige periode, vanmiddag buien, Door 18 graden op de wadden en zo'n 24 in het binnenland. Dit was het NOS Show. De Lissombakker van de ANWB. Er staan files op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam 3 kilometer. En door werkzaamheden op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein ook daar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, zandvoort en FM. Dit is de zomer van ZFM met nu de haling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja, wordt er geroepen van links. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Don. Goedemorgen Ben. Wij zitten weer gezellig uh, goedemorgen te maken vanuit Hotel Hoopland. Uh, kom ik gezellig langs als je wilt zien hoe radio gemaakt wordt. Uh, de koffie die is weer heerlijk bruin. en wordt ook heel gezellig. De redactie en de koffie van vandaag, Yvonne Roosendaal en de redactie natuurlijk ook Elle Jansen. Uh, Elle Jansen op de fiets, uh, Yvonne. Als ik op niet, nou dan vanuit uh, Zonksoort 1. Dat is uh, een beetje grieperig. Beterschap met je griepje en we hopen je binnenkort weer te zien. De redactie is natuurlijk weer prima geregeld door je. Uh, Roy Haldeman doet de techniek. En de regie. En de regie. En, de regie. en samen met Don de maken wij er en een gezellig Ja ook maken we er een gezellige dag. Maar wat gaan wij doen? Ja, wat gaan we doen? We gaan uh, weer een ochtend vol praten zoals uh, altijd. En uh, we beginnen zo meteen uh, met de zonnebloem. Sandra Kluiskens is ondertussen al binnen. Is dat de zonnebloem? Nou, zij uh, heeft in ieder geval een uh, behoorlijke vinger in de pap in deze regio, Zuid-Kennemersland. <laughs> de vinger hoor ik net. De vinger is de vinger. Binnen. ja. <laughs> Goed, uh, en uh, daarna gaan we praten over recreade. Dat is uh, al, uh, al meer dan een week aan de gang. Ja. En uh, Maaike Kappel komt uh, vertellen hoe dat allemaal verlopen is en uh, wat we nog uh, kunnen verwachten. Uh, nog een week. Nog een week. En dan uh, zo uh, rond de klok van 10 over half elf, uh, is er uh, Edward Geert die uh, wat gaat uh, vertellen over een, uh, een groot uh, schaaktoernooi op straat. Ja, met een aparte gedraaide loper, begrepen. Met app. Ja, dat is een uh, aparte prijs. Oh, maar dat ja, gaan we dat van hem horen. Ja, de, ik heb dat, uh, dat even gelezen en ja, ik maar, ook wil ook even hoe, kijken hoe dat in elkaar ja. zit. En uh, nou ja, dan gaan we nieuws nieuws in de boodschappen. En, uh... Ja, daar zie ik toch, want jij zoekt de muziek uit. Queen, I won it all. Wat is daar de achtergrond uh, van? Nou, omdat we dan zo meteen gaan praten over de strandpachters. Oké. Okay. Want, want strandpachters, dat ik... ja dat klopt. Want uh, Nico Stammes, die heeft een brief geschreven naar uh, het college. Yeah. Uh, er wordt uh, verkocht op het strand van alles. Ja. En, en niet zoals het voorgeschreven staat in... Uh, in uh, APV waarschijnlijk, dat je strand kleine strand gerelateerde dingetje mag verkopen. Ja, ja. ja, en dat heeft dan dat I want it all een beetje te maken ja, met... Okay. Uh, <laughs> ja, dat begrijp ik hem. Niet alle handel is voor één persoon. Dat begrijp ik hem. Uh, zo tegen half twaalf uh, komt dan uh, Jan van Voorst binnenvallen en die gaat vertellen over uh, de meest creatieve ondernemer, uh, of de nominatie daarvan. Scuba Republic, dat is de nieuwe nieuwe duikcentrum in uh, ja aan de Boulevard. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En we sluiten de ochtend af met uh, Hubert Braat die uh, gaat vertellen over de bakfietsrally. Als ik er aan denk word ik al moe. Een bakfiets. Uh, ja, ik, had, een hele... ik had net willen vragen of jij meeging. <laughs> nee, nee, ik word al moe <laughs> bij het idee. <laughs> Goed, de bakfietsrally gaan we het ook over hebben. Uh, dat alles voor het uh, goede doel. Daniel de Hoedstichting En iedereen mag meedoen. Ja. Maar eerst heen. doen we even een muziekje. Muziekje. Neil Diamond met Cracklin' Rosie. <applaus> Cracklin' Rosie get on board. We gonna ride till there ain't no more to go. Taking it slow. Lord, don't you know Had me a time of a poor man's lady hitching on a twilight train oh, Ain't nothing here that I care to take Shout ...en veel succes. De dames gaan zitten. Het nee, zei, hoor. Nou, dat ja, nee, niet zij, hoor. Want ja, ik als je ga twee gaat zitten... ...dan wordt er met twee gesproken. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We zijn... Uh, kijk, de microfoon voorzichtig Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. De dames zijn aangeschoven. Dom? Ja, Sandra Kluiskens en Marianne Metters. Beide van de Zonnebloem. Ja. Oké. Okay. Sandra, eh... Uh, je had al gevraagd, ik, ik wil wel wat vertellen over uh, activiteiten, maar ik zou eigenlijk iets meer over de zonnebloem ook willen vertellen. Nou, mij doet het meteen denken aan een bootreisje, maar <laughs> ik ongetwijfeld veel meer, maar uh, mij aan een loterij. Goed? Ja, ja, ja weer. Uh, alles, alles. Het uh, is dus allebei uh, uiteraard uh, goed. Bij de activiteit uh, hoort zeker uh, de vaarvakanties met het eigen zonnebloemschip. Uh, sinds een paar jaar hebben we een nieuw uh, schip. En er gaan uh, ja, jaarlijks uh, duizenden uh, mensen mee door binnen en buitenland over de rivieren. Een eigen schip is het schip van de zonnebloem Het is een eigen zonnebloemschip. Een aparte stichting inderdaad, want het is een vereniging, de Zonnebloem, en een stichting voor het schip. En wij hebben ook een eigen rondvaartboot door de Amsterdamse Gracht te varen. Dus, uh, ja. En, en de, dat schip, waar gaat het naartoe? Uh, het vaart uh, een aantal weken door Nederland en het grootste gedeelte uh, door Duitsland. Uh, okay. zijn de weken. Het ligt ook een beetje aan de, aan de waterstand. Ik weet, uh, een paar van onze medewerkers gaan ook wel eens mee en dan zouden ze door Duitsland gaan, maar door de uh, lage waterstand of de ogen, weet ik het, uh, kon, kon, uh, moesten ze door Nederland uh, Als gaan varen. bij de Lorelai komt. ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Anders liggen ze daar weken vast. Hè? Ja, ja, ja. Wel gezellig voor de mensen, natuurlijk. Hele ja, goede ja, ja, ja En, en hoe lang zijn mensen op zo'n buitenlandse trip onderweg dan? Een week. Een week, ja. Goed, maar er was meer. Ja. Er, uh, nou ja, er is meer. Om, om dan even bij het uh, landelijke te blijven, zijn er uh, ook andere soorten vakanties. We hebben door het hele land uh, diverse huizen die we een aantal maanden uh, huren. En daar uh, worden vakantieweken in gehouden. Ook in het buitenland, Duitsland, België. Zelfs vliegreizen naar uh, Spanje zitten er tegenwoordig in. Jongeren reizen naar Londen. En uh, nou ja... Heel veel. Aangepast, dus ook altijd met uh, verzorging erbij, want dat is uh, de doelgroep waar wij het voor doen. Dus ook extra kostbaar. Ja, daar wil ik het even, even over hebben, om een beetje duidelijkheid te krijgen. Ja. Voor wie is de zonnebloem bedoeld? Uh, de doelgroep ja, die... Iedereen roept wel de zonnebloem, Ja, is dus, ook maar... dus, Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een belangrijke inkomstenbron ja, voor ons. Maar, ja, uh, ja, maar de zonnebloem, de doelgroep... Uh, nou, de, de zonnebloem is opgericht in 1949, uh, dus hij bestaat al ruim 60 jaar. Onze afdeling bestaat dit jaar 40 jaar. Uh, de doelgroep is uh, mensen die door uh, leeftijd, ziekte of handicap een uh, lichamelijke beperking hebben en daardoor dreigen te vereenzamen. Dus dat is echt de groep waar wij ons op richten. Je komt er, onder, uh, je komt er natuurlijk niet helemaal onderuit. Dat je ook wel is, m, ja, toch wat mensen die net uh, tegen de rand aan zitten. Maar echt de primaire doelgroep is die ik uh, noem. En dat is uh, van, van, van, van jong tot heel erg. Nou, onze, de, de mensen die bij ons uh, staan ingeschreven, zou ik maar zeggen, dat zijn voornamelijk ouderen. Dat is ook eigenlijk zo uit het verleden natuurlijk ontstaan dat het eigenlijk voor, voor ouderen was. Uh, ondertussen is het natuurlijk aangepast en mm. maken ook heel veel jongeren gebruik van de Zonnebloem. Daar zijn speciale afdelingen voor opgericht op een gegeven moment. Het gaat te ver om dat plaatselijk te doen. Omdat ja, we hebben hier natuurlijk wel een uh, nieuw unicum uh, waar veel. Uh, mensen zouden uh, aan deel kunnen nemen, maar verder heb je natuurlijk in het dorp ja, mondjesmaat, uh, mensen die daar ook aan mee willen uh, doen dus wij hebben regionaal een, een jongerenafdeling. dus het is meer, uh, en voor de ouderen ook, is het ook meer regionaal of vind je dat er wat nee, dat... meer wel meer bezetting in Zandvoort is? ja, ja de, de zonnebloem met, uh, die heeft 1244 afdelingen en dat zijn voornamelijk uh, die zich richten op, op ouderen, kijk wij geven natuurlijk de ruimte aan jongeren en er gaan ook wel eens wat jongeren mee, maar ja, niet iedere jongere voelt zich thuis natuurlijk bij een hele groep ouderen. Maar is het, uh, is het bekend bij uh, jongeren? Het is uh, wel, wel bekend. Uh, vooral de jongeren doen natuurlijk heel veel via internet. Dus daar wordt heel veel uh, contacten gelegd. En ook, uh, ja, het, het, het loopt wel. In de regio, uh, zit, zit in Haarlem, uh, is een jongerenafdeling die ook mensen uit Zandvoort uh, heeft. En, ja, maar het is wel een, een, een groter gebied dan ja. de plaatselijke afdelingen. Ja, Marion, jij... Uh ik weet van jou dat je heel actief betrokken bent bij het begeleiden. Mm -hmm. Wat betekent dat voor jou? Wat, wat doe je dan? Nou, Het begeleiden is dus wat we met een hele groep medewerkers doen. En dat is dus als we een dagje uitgaan, gaan we van tevoren alles al plannen en regelen hoe dat gaat. Hoe dat zal gaan. En dan worden de mensen uitgenodigd. En dan die dag mm -hmm. gaan we dus, of met een boot, met een bus, of we gaan dus met eigen vervoer. En dan gaan we dus naar Keukenhof en zo zijn de andere uit, uitstapjes die we doen. Ja, ja. En maar maar, maar wat doe je dan zelf tijdens zo'n dag? En mensen in en uit het Alles. vervoer ja. helpen? Het ligt eraan wat ze willen. De ene, de ene loopt slecht en die help je met, uh, het, lo met het lopen. En de andere die help je met in de rolstoel te doen. En dan ga je achterlopen. En, ja, het ligt er gewoon aan wat ze, wat ze dus markeren eigenlijk. Ja, ja. Ga je ook wel eens mee met een langere trip? Nee, ik ben nog nooit met een bus of met, uh, met een boot uh, okay. of een weekje weg geweest. Nee. nee. Misschien komt dat nog een keer. Oké. Okay. Nou ja, Meegaan met langere... Uh, uh, trips vergen natuurlijk ook wel wat meer uh, energie en wat meer... Uh... Ja, ja, ja, ja, ja, het is ook iets anders, hè, want er zijn natuurlijk ook verpleegkundigen die mee moeten. Ja. En uh, ik ben dus geen verpleegkundige. Dus als ik mee zou gaan, is het alleen voor de, ja, de, de gewone nou, de, de, dingetjes, de... zeg maar. De verpleegkundige is natuurlijk specifiek, maar ik denk dat de vrijwilliger gewoon veel meer en misschien wel belangrijker is. Die zijn ook beslist mm. nodig, ja. Nou, de verpleegkundige ook, hè? zonder verpleegkundige kan je... Wij organiseren een regionale vakantieweek om het jaar, maar zonder verpleegkundige kan je die week niet organiseren natuurlijk. Ja, dat ben ik wel met je eens. Alleen, uh, stel er gebeurt niks... Dan heb je toch die verpleegkundige Dan nodig, die... want de mensen moeten uh, gewassen ja, wel, maar... worden en aangekleed. Vraag maar uh, meer om de vrijwilligers. Ja, maar de verpleegkundigen zijn ook vrijwilligers. Dat zijn geen beroepskampen. Mm. Nee. Oh, uh, wij, uh, de de, de Zonnebloem is de grootste vrij, een van de grootste vrijwilligersorganisaties oh, van uh, Nederland. Dus in die vrijwilligerspoel van jullie zitten, zitten de verpleegkundigen? Ja, oh. ja, ja. En, en dat is natuurlijk heel moeilijk uh, om voldoende. Wij hebben daar gelukkig als regio geen probleem mee om voldoende uh, verpleegkundigen voor onze regionale vakantieweek uh, te krijgen. Maar landelijk geeft dat wel problemen. Dat dus het is natuurlijk, uh, ja, ik vind het uh, geweldig dat de verpleegkundigen ook tijdens hun uh, vakantie, want ze moeten vaak hun eigen dagen voor opnemen ja. uh, beschikbaar zijn om ook nog een week ook weer uh, de zorgtaken te doen, te verrichten ja, ja. ja de, de, de... Je bent vrijwilliger in dat vak dan, zou ik zeggen. Dat ja, is inderdaad een ja. vakantiedag die je op moet nemen. En dan moet je je vak ook nog Ja, ja, ja, zo, ja. ja, het is echt... Uh, ik, ik heb grote bewondering, hoor. ook voor onze eigen medewerkers natuurlijk. Die, uh, zo... Kijk, wij kunnen het als bestuur uh, natuurlijk allemaal leuk, uh, leuk plannen en uh, ja, leuk, leuk, leuk organiseren. Vader. Maar je hebt je medewerkers uh, nodig om het uit te voeren. Want ja, anders, anders kan het. niet. Nee. Ja. Heel veel mensen moeten natuurlijk in een rolstoel. Ze keuken of gaan één ja. op één. En uh, ja, je hebt toch heel veel mensen nodig. Ja, met één op één zit je al gauw aan uh, heel veel. Heel, heel, ja, met de vakantie ook 23 mensen. Maar je hebt dan ook drie, zeker 23 uh, vrijwilligers nodig. En soms uh, iets, iets meer voor stafleden, maar soms zitten die er ook bij, dat dus je geneens boventallig hebt. Dus dat is uh, best pittig hoor. Maar leuk. Dat is een behoorlijke puzzel om die mensen steeds uh, te vinden en te krijgen? Mm, nou, wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij ook bij de vakantieweken uit een vrij grote groep. Uh, kunnen, nou laat maar zeggen, kunnen kiezen ook mannen die met pensioen vervroeg pensioen en zo, dus ja wij zijn in, echt in, wel in de luxe positie hoor moet ik zeggen. Nou dat is heerlijk. Ja dat, dat is fantastisch en ook onze afdeling we hebben ook geen problemen met medewerkers. Ja, Jij zegt afdelingen en dat brengt ons eigenlijk totdat we hebben gekeken wat er landelijk is ja. en nu hier, is dus regionaal georganiseerd de zonnebloem plaatselijk Plaat... eh, er zijn 1244 plaatselijke afdelingen eh, uh, de, daar, uh, en dan 144 uh, regionale. En wij vallen dus als afdeling onder de regio Zuid-Kennemerland. Waar verder dan nog Bloemendaal, Overveen, Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang Echt Echte afdelingen rond Haarlem. Ja. En Haarlem is dan de dichtstbijzijnde met alle afdelingen die in Haarlem zitten. En het organiseren van activiteiten, het aansturen daarvan. Uh, gebeurt dat regionaal of plaatselijk ook echt? Initiatieven? Plaats, plaatselijk organiseren wij natuurlijk alles voor onze uh, eigen uh, plaatselijke afdelingen. Als bestuur met elkaar en natuurlijk met de medewerkers. En regionaal de wat grotere activiteiten. Zoals landelijk worden theatermiddagen aangeboden. Een theaterstuk wat speciaal voor de zonnebloem wordt geschreven. Dat is dan voor minimaal 300 mensen. Dus dat doen we dan regionaal. Zomeractiviteiten doen we regionaal. Omdat je ook met weinig vrijwilligers natuurlijk zit. En ook de vakantieweek is regionaal om het jaar. Komt er weer een zonnebloem rally? Een zonnebloemrally. We, we, we, ja, een paar jaar geleden... Uh, we hebben een zonnebloemencorso ja. gehouden door het dorp. Ja, niet ik. Ja, ja, <laughs> ja, ja da, da, ik dat, was, uh, ja, dat was, was geweldig. Toen bestond de... Uh, nee, die zonnebloem bestond niet zo veel. Ja, maar uh, toe, geleden toen, geleden, we, was... ja, toen werden de uh, zonnebloemzaden uitgedeeld. En toen was er een wedstrijd. Welke afdeling he, uh, heeft het leukste initiatief? En toen hebben wij al praten in een vergadering dachten wij goh, misschien kunnen we wel een uh, corso ja. door het dorp uh, houden. Dus daar hebben we toen heel veel publiciteit uh, ja. heel veel werk ook aangehad want uh, moest, bij een medewerker uh, familie moest op het land uh, natuurlijk heel veel zonnebloemen ja. gezaaid worden. Wij moesten fietsen, bolderkarren en van alles en nog wat. Uh, Relators. Ja, helemaal. Het, ja, het was geweldig. Ja, het was geweldig. Alles, ja, en wij zijn ook de enige afdeling uh, in heel Nederland die de, daarmee de gouden zonnebloem heeft uh, gekregen. Daarna is het ook niet meer uh, gebeurd dus wij zijn ook de enige. het zou land, uh, jaarlijks uh, terugkeren, maar uh, ja, het kostte toch heel veel tijd ook landelijk, uh, we de afspraken, uh, ja, overleg en zo, ja, wel, ja, dus, uh, nog meer belasting op de vrijwilligers die al belast ja, ook, het, ook is. Ook, ja het, was, het was geweldig om ja. een keer te doen uh, ja. ja, we hadden gelukkig de, de gelegenheid dat we het ergens konden doen, want we hadden een loods hadden we ge, konden we gebruiken, daar hebben we alles in gezet, nou, ja, die, die bloemen moeten natuurlijk toch ook water, ja. dus ja, Corso, hè? Ja, het was echt ja, een ja, hele ja, ja. opgave, maar het was heel leuk. heel leuk om te doen met elkaar ook. Ja, dat geeft ook wel weer een band. Weet ja, het is ja, ook leuk is natuurlijk, natuurlijk dat soort dingen. Het kost veel tijd, maar het levert ook uh, veel op. Ook met elkaar. Gaat het goed met uh, de Zonnebloem uh, als stichting? Als vereniging, uh, vereniging. <laughs> ja, gaat het, uh, ja, het gaat goed. Ja? Ja, maar het, het wordt natuurlijk, er wordt natuurlijk een steeds grotere belasting ook op de vrijwilligers uh, gelegd natuurlijk door de enorme vergrijzing en ook uh, de bezuinigingen in de gezondheidszorg. Waardoor toch steeds meer, uh, niet dat wij natuurlijk uh, in de gezondheidszorg dingen doen, maar mensen uh, worden toch eerder eenzaam doordat ze minder zorg uh, ja, krijgen. We uh, hebben vrienden geleden gesproken met uh, de regiomaatje, en daar hadden we het ook over eenzaamheid, dat ja. 30% van de Nederlandse bevolking eenzaam is. ja. En dat komt dus ook weer bij jullie terecht. Ja. Alleen zijn het dan mensen die uh, gehandicapt zijn om het zo maar naar te drukken? Ja, bij, bij ons is het dat ze uh, iets moet, ja, moeten mankeren nou ja. da daarnaast. Ja. Uh, waardoor ze dreigen te verenzamen. Maar goed, weet je, dat is natuurlijk er is, is geen lijn te leggen. Ja. Ja. Het is natuurlijk een heel groot uh, probleem bij voorop staat bij de zonnebloem ook het bezoeken van uh, mensen. Wij hebben uh, zo'n bestand waar 200 uh, mensen in staan en een deel daarvan wordt dan ook met enige regelmaat uh, bezocht. Sommige alleen natuurlijk voor activiteiten. Maar uh, ja, het is moeilijk. En je krijgt. Je, je weet natuurlijk lang niet. Uh, f, f, al, je hebt natuurlijk lang niet alle mensen uh, in het oog. Nee, uh, je zei ook vergrijzing. Ja, zie je dat ook bij de vrijwilligers? Wat mij opvalt namelijk, en ik weet niet of het bij jou zo is, dat het steeds moeilijker wordt om jonge vrijwilligers te vinden. Dat is inderdaad, bij heel veel andere dingen waar ik in zit, is dat ook zo dat je steeds in hetzelfde groepje blijft rondcirkelen. Ik moet zeggen dat wij in een gelukkige positie zijn dat we ook wat jongere vrijwilligers hebben. Nu zelfs één die, ik was meestal de jongste, maar nu zelfs één die nog jonger is dan dat ik ben. Dus, is dat is voor de nee, maar het is voor de toekomst natuurlijk heel, uh, heel prettig. Uh, kijk, op een gegeven moment zijn we verplicht uit besturen te gaan. En het is natuurlijk prettig als je dat door een jongere kan laten op. Vullen, zo die dat wil, natuurlijk. Nou, maar het is kom, moeilijk, het is moeilijk. Ik kom daarop omdat landelijk gezien uh, het vrijwilligerspeil gewoon steeds moeilijker wordt. En dat of het nou bij jullie ja. is of bij een sportvereniging. Ja. Je ziet dat de jeugd niet meer zelf vrijwillig is als dat het, uh, nee, het voor goed aangenomen werd. Nee, het is, het is meer ad hoc hè, dat ze ja. beschikbaar zijn voor een ding. En daar wil de Zonnebloem ook steeds op inspelen. Zo van uh, je hoeft niet meer allround vrijwilliger te zijn. Weet je wel, je mee, met, met, met activiteiten lotenverkoop verkopen mm. en al dat soort dingen. Ja, wij proberen dat toch nog steeds wel van onze vrijwilligers te vragen. Omdat je natuurlijk ja. toch een beetje rare verhoudingen anders krijgt. De een die, die zet zich in voor de wat rottere klussen zoals lotenverkoop. En de ander doet alleen leuke dingen. Ah. Maar landelijk wil men dat dus toch een beetje scheiden om jongeren aan te trekken. Ja, Als ik, ja, ik, jullie, als ik jullie lotenverkoop zie, is dat geen, geen rottere klus, <lacht> vind ik. ik heb aangesproken aangesproken. <lacht> <lacht> ik ben ook verteld ja, ja, mijn loten te ja. kopen, anders gaan uh, ja, we niet door. Ja, ja, ja, ja, ja. De regioer, morgen, uh, kijkt, Ja, morgen. Uh, ja, morgen. Kijk streng naar ons. Ja, nou ja, hij is de, de regisseur. Ja. Morgen staan we op de markt. Morgen op de markt. Met loten en uh, met andere spullen. Uh, in de Louis-Davidstraat ergens. We weten nog niet precies uh, waar. Ja, ik weet wel het nummer, maar dat... Uh, <laughs> we weten uh, ergens... Uh, nee. Nou ja, voel je aangesproken door het werk van de Zonnebloem, meld je bij het kraampje op de Louis-Davidstraat, makkelijk te vinden morgen. Alle vragen. En ja, uh, voor vragen en, en, uh, en ja, lid worden, alles is uh, mogelijk. Goed. Ja. Goed. Goed. goed. Heel erg bedankt voor jullie komst en de toelichting. Bedankt. We weten wat dank meer wel. wat de Zonnebloem doet nu. Heel fijn. En, uh, nou, heel veel succes. Ja. veel morgen wel. ook. Ja, ja. ja dank het dank wordt wel. goed weer. We <laughs> gaan ja. luisteren naar het Trio Rozenberg met ja. het Theme from the Godfather. zijn erin. En uh, aangeschoven is uh, Kevin. Kevin uh, is een van de medewerkers bij Recreade. Vorige keer was hij hier ook al, week twee. Ja, twee weken geleden. Ja. vorige ja. week weer. En, <laughs> vorige ja. week ook. En nu weer, ja. Ja, nou, en, dan ben je zo'n beetje de godvader van uh, Recreade. -markt. Ja, ik denk het is. Jawel, ja, wel, <laughs> ja. Uh, jij bent teamleider. Um, ja. Uh, centrum was het, hè? Nee, Noord. Ja, ik... ik zat bij pluspunt. Ja, Ken het is, ik zat ja. bij centrum. Uh... Ja, Hoe is het uh... in Noord? Ja, perfect. Het ja, perfect. Ja. Ja, Afgelopen zondag uh, geopend met het uh, poppenkastentheater. Ja. En het Volksdansen. Ja, ja dat was uh, dat is nooit zo'n hele hoge opkomst. Want ja, was, dit jaar was het ook best wel laat. Als je begin opkomt, hè, je ja, kijken, het is een beginopkomst, hè? Ja, dat is lekker rustig. En ze komen we mee meestal pas maandag denk ik, oh ja, gisteren was poppenkast en volksdans gisteren. en dan gaan we, gaan we erheen. Nee, dat is echt top. Ik heb, uh, ja, we zijn eigenlijk niet onder de 30 geweest. Nee, dat gaat erop. Uh, ja. We wat, wat ook over die bandjes gehad, uh, vinden geleden. Ja, loopt dat? Of, of... Er zijn er wel, wel een aantal met bandjes, ja. ja. ja. Met de kinderen die zeker weten dat ze elke dag willen. En, ja, ja, dus die is, oude... dat de, is dat een vaste groep? Mm. Ja, dat duurt, dat duurt, dat duurt of merk je dat, niet, je dat nog niet in, in durf ik niet te zeggen, nee. nee, nee. nee ja, er zijn wel kinderen die hetzelfde keer een het bandje ja, hebben. maar Het is elke keer volgens mij weer verschillend. En er zijn wel ouders die denken van ja, ik wil wel een bandje kopen, maar ik weet niet zeker of je gaat. En dan zeggen die kinderen na drie dagen, ja, we hebben wel een bandje gewild, omdat we het <laughs> ja. toch wel weer wilden. Dus ja, dan, uh, dat is wel jammer soms. En, en, en hoe is het... Uh, nee, ga ik gaan. Hoe is het met de, de professor? Ja, dat is allemaal goed gekomen. is is allemaal goed gekomen. Allemaal Vervel, want ik heb het programma gezien en elke dag was er wat aan de hand. Ja, nee, het uh, was... Nou, uh, uh, ja, nu kan ik het toch uiteindelijk... Vertellen. Ja, eigenlijk kan ik het nu vragen. Nu kan ik het allemaal vertellen. Nee, um, het begon allemaal maandag natuurlijk. En dan heb je per dagdeel een toneelstukje. En uh, daar huurden wij gewoon mee eens voor in. Nee... Um, de professor die moest uh, de winkel overnemen, de speelgoedwinkel. De speelgoed overnemen en die wilde een scheetkussen maken. Ja. En dat heeft uh, de professor gedaan en er kwam een knal, en in één keer konden alle dieren en poppen en alles uit de speelgoedwinkel kon bewegen. En dan was het natuurlijk de clue dat de professor en degene die ook in de winkel werkte, bliep Miep, het uh, niet, uh, niet wist. Ja. En uiteindelijk wisten ze het wel en toen hebben we een speurtocht gedaan. Zodat alle kinderen konden gaan kijken wat, wat de professor moest doen om dat weer goed te laten komen. En het was uiteindelijk een toverdrankje drinken. En toen waren alle poppen weer normaal. Uh, ik zat van de week in de tuin en toen hoorde ik achter mij in de straat, in de, in de kruisstraat, handen omhoog. Ik schiet. En een ja. van jullie medewerkers te zijn, Wendy Jacobs om precies te zijn. En men moest daar een stempeltje halen. Is dat in Noord ook gebeurd, zo'n uh, soort speurtocht? Uh, nou, dat is geen speurtocht, dat is een vossenjacht. Ja. En de Vossenjacht doen wij allemaal, dus en van Centrum en van Noord. En dan hebben we ook nog hulpjes. Die dat was één grote... Uh, dat, dat is echt een, laten we okay. zeggen, een evenement van recreatie. Dus zoals poppenkast en volksdansen is ja. dat dan de Vosjacht op dinsdagavond de eerste. De eerste dinsdagavond. Op de tweede dinsdagavond als het uh, heel erg uh, host. Maar dat, gelukkig ja. was dat niet ja, zo. Het was prachtig mooi weer. Ja. Ja, super. En dan uh, je, zou je ook wel een Fufusela gehoord hebben. Ik heb van alles gehoord. Ja, dan dan van alles voorbij. Ja. was ik. was ik. Ja, dat was ik. <laughs> dat was ik. We, die, gaan, we gaan een nieuwe week. Ja. Is door door. het is ja, dus, ja, dat is. het centrum samen. Ja, dat is wel het leukst. Ik zie je alle kinderen in. En... We gaan er de tweede week in. Ja. Wat is het thema uh, van de tweede week? Uh, ja, ik kan alleen. Oh, ik weet het ook geen centrum, van ons is het uh, piratenthema, piraten wat er precies gebeurt ga ik natuurlijk niet vertellen. Nee, nee, dan moeten de kinderen zelf komen kijken. Ja, dat is uh, wel het leukste. Het begint uh, morgen, of nee, morgen beginnen we weer met Volksdansen poppengast. Om half zeven bij het Vromenplein en om half acht het Gasthuisplein. En uh, het centrum heeft iets met een, uh, een Ikea-bal die weg is. En die moeten ze dan uh, Die moeten gaan zoeken. worden. Ja, en wat daar precies gaat gebeuren, ga ik natuurlijk ook niet zeggen. Ja, dat moeten we dan aan Kelly uh, vragen. Maar ja, die, Kenny, ja, Kenny, ja. Die is ja. er niet, maar dat uh, gaan we nog wel ontfutselen. Uh, de tweede week is ook de laatste week. Ja, helaas wel. Denk denk ik, het, heb je, je veel... ja, ja, ja het, het, Je zegt zo echt... Ja, dit, het helaas. dit jaar dat gaat zo goed. En alles loopt goed. Ja, de teams ja. lopen goed. En, ja, ja, het is zo leuk. Dat, dat, is, wel, dat is jaren mee. anders geweest. Dus nu is het echt zo goed. Het gaat echt 100% goed gewoon. Je hebt ook dikke pret als Brit Ja, natuurlijk. Ja, als ik vertel hoe laat ik naar bed ga, dan uh, denk je... Pff. Nou, ik, wandel, ik wandel wel eens door het dorp en dan zie ik er achter die kerk toch nog een hoop uh, jaloersheid en uh, gedoe. Ja. Hoe is dat die verbroedering tussen noord en en centrum? Ja, dus, is komt dat wel. goed? En Want we is... hebben het de vorige keer over gehad dat je uh, de twee ploegen die gaan gescheiden aan hun uh, aan hun ja. plus uh, leuke dingen, minder leuke dingen, ja. maar dan komen ze samen en dan wordt er wordt eigenlijk alleen maar over de leuke dingen gesproken. Ja, zeker. Dat is nu nog steeds. Ja. Ja, we zijn er wel. Uh, er zijn natuurlijk mensen die willen gaan stoppen qua bestuur ook, maar ook qua teamleden. En de teamleden willen toch wel ook een beetje het bestuur aanvullen. Dus wat hebben we nu gedaan? We zijn nu van noord naar centrum gegaan en andersom ook... ...om te kijken hoe het op een andere locatie is en hoe het met het andere team gaat. En dat, dat schept ook wel wat, want dan kan je... Uh, ...eerst zeg je altijd, nou dat zou ik nooit willen... ...omdat je, je weet niet hoe het is. Nee. En nu weet je wel hoe het is. Dus nu kan je ook zeggen van... ...nou nu, ik persoonlijk zou nooit op centrum willen staan omdat het gewoon niet mijn plek is. Dus ik heb zoiets van nu kan ik zeker zeggen, nou, daar zou ik nooit willen zitten. Maar nou ja, maar dat is, dat, is, dat is een kwestie van uh, voorzien en ervaring opdoen. En dan neem je een standpunt in. Misschien is er ja. wel iemand die altijd in, in Noord gezeten heeft. En die zegt van nou, ik wil ook wel eens in het centrum. Ja, of, of, uh, Al twee wel eens in het centrum. Dat hebben we ook graag gehad. Ja. Want er zijn natuurlijk een paar meiden die uh, willen, of jongens ook, die willen het overnemen later. Over zes, zeven jaar pas. Maar die moeten nu ingewerkt worden. Maar die wilden ook nog heel graag op centrum een keertje willen staan. Ja. Want ze willen wel, als ze iemand gaan begeleiden... Nou, daar is die de, van als de helft. Van ze iemand centrum. <laughs> als ze iemand willen begeleiden, willen ze dat toch ook wel... Uh, gewoon, ja, ook centrum gezien willen hebben. En dat, okay, dat vind ik heel erg goed en heel erg leuk ook. Goedemorgen Ken. Goedemorgen. Centrum. <grijg> het centrum Ken, je komt niet binnen. <grijg> nou ja, Kevin had al gezegd dat het wordt laat, s'avonds dus. Ja. ja. Het is ook echt de hele week, nou, vanaf voor mijn gevoel, vanaf maandag of dinsdag, ben ik alleen maar na... 1 uur half twee naar bed gegaan en normaal vacht gewoon weer op. Dus ik zit gewoon nog. Geldt dat ook voor jou, kind? Ja, absoluut. Um, we, hebben, we maken inderdaad regelmatig tijden van uh, nou ja, drie uur, vier uur of zo naar bed. Dan gaan we lekker normaal half twee pizza bestellen. Ja, ja, Zulke ja, dingen ja, die doen. Ja, ja, ja. dat, dat maakt het natuurlijk leuk. Hè? Je bent ah, met, ja, met, met, met kinderen bezig waar je ook een.. Uh, een bepaalde verantwoording voor heb, en ja, zeker. Gaan, mag niks verkeerd gaan en ja. Ja. Ja. Wat ga je nu doen? Dan is dat s'avonds gewoon leuk om, uh, om te ontspannen met, uh, met de ploegen. Ja, absoluut. Ach, gewoon even lekker. De rivaliteit, want ik heb net al een beetje in hem gevraagd, tussen uh, Centrum en uh, Noord? Ja, tussen Kenny en mij is het alleen maar een... Nee, nee, nee, nee. Laten we het positief houden, Laten we het positief houden. <laughs> <laughs> Kenny. <laughs> uh, ja, dat is een hele goede vraag. Weet je, blijft natuurlijk wel twee verschillende teams. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel weer leuk, want zo kun je wel weer kijken van, nou ja, welke spellen doen jullie en welke spellen doen wij? En daar kun je ook weer heel veel van leren. Ja. Dus dat is wel weer het leuke daar. Maar ja, ja, dat kan ook wel weer zorgen voor enige frictie tussen, tussen de kloeken. zo, zo zeggen. en nou, dat nou, is... ik, ik bedoel het eigenlijk in, in de zin van, uh, naar nou elkaar kijken. Jij had het al over van, uh, ik ga nooit naar het centrum en jij gaat er misschien niet uit het centrum weg. Nee, denk ik denk niet. Nee. nee, maar wij hebben daar precies hetzelfde in. Ja. Hij voelt zich lekker in het centrum, ik voel me heerlijk in ja, noord. Dat dus ja. In, ja, dat is ook Ja, dat maar ja, voor de rest, er is totaal nog geen uh, rivaliteit uh, geweest. We hadden uh, een plaatje over de Godfather. Ja. Hoe is het, de Godmother. De Godmother, ja, die, uh, die is al zoveel geweest, die wil niet meer. <laughs> <laughs> nee, want eigenlijk stond ze ingepland uh, voor vandaag, maar... Wie, Maaike? Ja, om hier te praten, maar goed. Uh, oh nee, wij, hadden het, het, wij halen zouden halen. komen. Oh, oké. We plukken ze van prima. de straat af, dus dat maakt niet zoveel uit. En ze moet ook ja, nog heel veel voorbereiden, want ze gaat... De Volgende week is ze er niet, dus die moet zoveel overdragen en ja, maakt toch ja, allemaal niet uit. Wij kunnen het ook, dus uh, ja, gelukkig. Wij ja, ja, ja, ja, weten we ook heel veel van ik rekening het nu. Ja, uiteindelijk, en heb jij het al over gehad, uh, schuift dat door. en We hebben net even met de zonnebloem, de zonnebloem gehad over de vergrijzing van, nou ik zie hier niks grijs. Dus, behalve dom. <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> Jullie werken nu al uh, uh, richting het bestuur, hoor ik jou zeggen. Uh, en dat kan over vijf, zes jaar zijn. Maar af, uh, uh, uiteindelijk een aantal wel, ja. Gaat het bestuurder over de kop en die gaat eruit. En, en Maaike zal er nog jaren blijven zitten, maar uiteindelijk zegt ze ook een keer van de stop ermee. Ja, die... die uh... Dus, dus jullie, jullie, jullie, we weten al meneer. Ja. En dat ja, is ook 6 jaar. dat jullie aanbod voor het bestuur. Want goed, het is ook hartstikke leuk om met kinderen bezig te zijn, maar er moet ook bestuurd worden. Ja. Absoluut. Ja, Meike die was uh, gisteren eigenlijk de hele dag uh, in uh, in centrum. Hmm. Ze was een post bij het postenspel. en uh, nou ja, ze is eigenlijk gewoon even blijven hangen voor een hele dag. En toen zei ze al aan het eind van de dag van ja, dit is wel weer iets heel anders dan het bestuur. Je, je maakt weer eigenlijk het echte recreatieve gevoel weer mee, want als bestuur merk je dat niet. Dat is natuurlijk niet zo heel veel. Je bent echt alleen maar aan het, ja. aan het besturen. En, ja, en die of voor mijn gevoel Maaike is heel erg um, dit jaar heel erg op de, op de project aanwezig. Ja. Ook bij Centrum en ook heel veel bij Noord. En dat, dat is ook leuk. Dat je, nu zie je dan, ik doe dit nu drie jaar al, voor het derde jaar. En dan zie je gewoon hoeveel je terugkrijgt van het bestuur. Omdat ze zo blij zijn met je. En dat ja. is heel erg leuk. Dat is Ja. Goed. We gaan jullie weer loslaten op de kinderen. Nou, uh, ik wil even weten hoe het met de Ikea-bal gaat. Ja dat, ja, dat gaat goed. De, de, deze week hadden we een thema over uh, een kok die uh, een eigen show wilde hebben. Nou, dat heeft hij uh, toch gekregen. Ja, nou, mooi. Ja, is het gelukt? Ja, het is... Uh, <laughs> het is het culturen. Is mist ja, ja, ja. Nee, dat is helemaal gelukt. En volgende week hebben we inderdaad het thema over uh, de verdwenen Ikea-bal. En uh, nou, dat belooft weer uh, spectaculair te worden, Speklaar, omdat uh, maar, zo maar zo verder doen. kun je er niet veel over vertellen natuurlijk. Nee, ja. hij is weg. Dus gewoon komen, hè. Of als kinderen weg. dat ja. willen meemaken, ja. voor 50 cent per dag kunnen ze dat Ja, 50 per dag 50 en, en nog steeds het armbandje bij Bruna. Nog steeds het armbandje bij ja. Bruna, ja, absoluut. Okay. Ik heb hem hier om, ja. om uh, ja. alle dagen mee te komen. Ja. Als kinderen vragen hoe laat is het, dan kijk ik op mijn bandje. 3 3 de jaretijd. Jaretijd. <laughs> ja. Ja. jaren okay. tijd. Uh, ja. Aanmelden gewoon achter de kerk. Ja. Ja, op in Noord. En bij Pluspunt. Okay. Dus 5 cent per dagdeel en alleen donderdag, want dat was deze week vrijdag, het 4-uur-programma en dat is 1 euro. En dat is van 10 tot 2. En anders van 10 tot 12 en van 3 tot 5. Okay. En aanstaande zondag, inderdaad, weer Volkstans ja. en Podcast. En, en dan 7 uh, uh, uur in Noord en om uh, half 8 in ja. dus half zeven in Noord en half acht in, uh, goed, in het centrum. Heel erg bedankt uh, ondanks dat jullie het zo druk hebben. Nou ja, dat ik wel hoor. <laughs> heel erg bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Een prettige week nog. Ja, ja, ja dat gaat wel lukken. Ja. Oh, oh, en vrijdag uh, Sante Kraampy. Die is Santa ook vrijdag. heel erg belangrijk. Ja. Uh, raad pijn, hè? Uh, ja. Nee? nee, uh, nee. bij de kerk. de kerk. Rond de kerk. De Kerkplein. Ja. Dus ja. nu heel, een hele een rondje, zeg maar. Ja, uh, heel ja. belangrijk. Nogmaals bedankt. Oh, dank jullie wel. Ja. En wij gaan verder met de Beatles. Get back. The Beatles. de Beatles. Ja, de muziekkeuze dames en heren is weer van Donnen Ja. Maar ze even hard op te zeggen. En uh, we gaan nu naar het intellectuele deel over Ben, dus wil jij het overnemen? Ja, met alle plezier. <laughs> <laughs> ik, uh, ik, ik zie hier voor mij. Uh, meneer Geert, welkom aangeschoven de. Uh, Goedemorgen. Het is 16e. Een strand schaaktoernooi en die krijg een papiertje voor me en daar staat in, 13 augustus 2011 nummer 16, drie minuten lopen van het station Bouwers Pallas, 70 meter hoog klinkt ja. je niet zo van de cijfers ja, maar dan weten ze wel Allelijk, ongeveer wel waar ze naartoe moeten ik, vind het, ik he? vond het leuk dat het zo staat ja, ja die schakers zijn nog wel eens een beetje, een beetje merkwaardiger doen ja? laten, en dan weten ze niet waar ze zijn moeten en dan lopen ze... Ja, als ze 70 meter hoog gaan, heb je een probleem natuurlijk. Ja, maar dat, zo... dat verlangen we niet zo <laughs> ze hoort. Oh, het is een flinke toren. Ja, ja maar goed. Ja, ja. Wat ik hier zie is een prachtig uh, A4 over het schaak 16e schaaktoernooi bij Meijer aan Zee. Klopt, ja. Um, nou De 16e keer, waar hebben jullie uh, hiervoor gezeten eigenlijk? Te... Uh, we hebben hiervoor gezeten bij Wandering in. Karin, ja? maar die strandtent uh, mocht we met die partietenten niet meer opzetten. Het werd te klein, hè? Ja, het ja. werd te klein gewoon en we hebben toch uh, weer 84 deelnemers, wow. zoals ieder jaar. En ja, die moeten we toch kunnen herbergen en dat ja. niet al te dicht op elkaar zitten, dus ze moeten de ruimte hebben natuurlijk. Vandaar dat we uitgebreken zijn naar Meijer en Zee. Een prachtige strand, het overigens. Ja. Zonder reclame te willen maken, hoor. Maar goed. Nee, maar de, de, nou, het is sowieso een prachtige strand. Ja. En daar hebben we er nog 23 van. Dus dat ja, is ook precies, precies. precies. Uh, En iedereen uh, doet wel wat. Want uh, zijn, uh, er zijn schaaktoernooien, er zijn ja. blitztoernooien. Er is van alles. Ja. Ja, ja. En ja. jullie kiezen voor Meijer en Zee. Er is helemaal niks mis mee. Nee, hoor. Nee. Er wordt gespeeld. Uh, vijf ronden van 25 minuten. Dat Klopt. betekent dat je snel moet schaken. Ja, nou, snel. Het is niet echt snel schaak. Het is rapid schaak. Dat is een tussenvorm. Je hebt de normale spelvorm. Dat is na 40 zet in 2 uur. Je hebt snelschaken, dat kan in 5 minuten en 10 minuten. Dit is ja, tussen, tussen ronden 25 minuten per persoon. Edward, hoe moet ik me dat voorstellen als 25 minuten voorbij zijn? En, en er is geen resultaat? Nou, er moet, altijd, dan een dan ja. er moet altijd een resultaat zijn. Hè? Iedere, iedere deelnemer, iedere speler heeft 25 minuten. Dus in totaal kun je 50 minuten spelen. Oh, okay. Hè? Okay, okay. Dus dan is of de tijd op of de partij is beslist onderling. Maar je klopt? Ja. En uh, als Don 30 minuten hebt en ik 20 minuten, heb ik gewonnen. Nou dat hoeft niet, je moet echt door je vlag gaan hè? Ja oké. Okay. Of de peri moet beslissend door mat gaan of uh, materialen of uh, overwicht. Maar je kan dus niet remise roepen? Of ja, je moet komen? Ja, ja, remise kun je overeenkomen ja, zeker. Nou, is er arbitrage? Er is arbitrage, ja. Klopt dus uiteindelijk iemand beslist hoe de partij is afgelopen? Nou, meestal kunnen de spellers dat zelf beslissen. Ja, ja, ja, ja. Maar mochten er problemen zijn, wat gelukkig zelden voorkomt, dan is er arbitrage. Okay. Dan moeten we even streng zijn ingrijpen. Maar ja. nou, hoe... hoe... Ik stel me dat zo voor: er staat een bepaalde positie op je op je op je bord. Ja. ja. Uh, wij kunnen niet overeenkomen dat uh, dat het remise wordt of dat ik de partij geef. Ja. En dan komt er een schijt, dat, hoe gaat hij dat. Hoe gaat hij dat? Uh, nou, er komt altijd een beslissing, want uh, of. of ja, wij, komen, wij komen niet overeen. Oké, okay, nou daar nou, goed, dan gaat de tijd beslissen op een gegeven moment. Okay. Als er geen remise overheen willen komen, dan gaat de tijd beslissen. Okay. Ah, okay. En uh, mochten er problemen zijn dat we een uh, verkeerde set uitgevoerd is, wat dan ook, ja dan kunnen ze in een probleem raken. Mm. Dan, uh, dan moeten we ingrijpen en dan moeten we arbitreren. Ja. Uh, en jullie spelen in groepen van zes? Groep groepen van zes, ja. Klopt, ja. Uh, kun je iets van de systematiek uitleggen? Ja, zeker. Groep 1, dat is dan de hoofdgroep. Dat, is, uh, dat zijn de spelers met de hoogste ratingen. Oké. Okay. En uh, ja, hoe lager de groep is, uh, ja, hoe nou, zwakker wil ik niet zeggen, maar hoe minder sterk uh, de spelers ja. zijn eigenlijk. Je hebt het over een rating. Uh, ik kan me zoiets voorstellen als bij tennis met ATP-punten. Uh, ja, een rating met schaken is ongeveer hetzelfde als een, een handicap met golf, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Iets in die, hoe hoger je rating in dit geval, hoe sterker je speelt. Heb je bijvoorbeeld een rating van 2000, ja, dan ben je vrij, echt wel sterk. Heb je een rating van 1400, ja, dan wordt het allemaal wat, wat, wat minder. Ja. Hoe, en, hoe kom je aan zo'n rating? Uh, die, kun je, kun je op, uh, die kun je waarderen door uh, toernooien te spelen die meedoen aan de rating. Dat is bijvoorbeeld het uh, Tata Steel Tournament in Wijk aan Zee. Uh, de bondscompetitie van KNSB. En er zijn nog wel wat toernooien die voor de rating meetellen. Aan de hand van het resultaat in een toernooi ja. gaat je rating omhoog? Ja, gaat je rating omhoog, ja, klopt, ja. En wij doen niet mee met een rating, omdat uh, rapid, uh, rapid schaaktoernooien, die tellen nooit mee voor de rating. Dat zijn echt, uh... ja, echt, echt goed, uh, reguliere ja. partijen. Ja, klopt, ja. Okay. De... Hij staat hier toevallig. Klopt, ja. Ik vind hem uh, geweldig. De luisteraars kunnen hem niet zien. Maar, maar als je weet wat, uh, wat schaak is en je weet wat een koning is, ja. dan staat hij hier 22 centimeter hoog. Een ja. handgedraaide een koning. Een koning? Ja. Is het een wisselprijs of mag men hem houden? Nee, deze mag je houden. En, uh, in het vorige jaar hebben we altijd uh, besloten om, om bekers te nemen. Maar ja, dat ja, is zo afgezaagd. En we hebben nu besloten om eens een keer zo'n zo houten handgedraaide koning... Ja, ik, vind hem, ik vind hem geweldig. En, hij is leuk, hè? Ja, heel erg. En, uh, ja. kom je nou aan zo'n ding? Uh, zijn, uh, er was een mannetje bij het toernooi En uh, die maakte dat een man die woont in het Oostlandland en hebben uh, we gevraagd van God, dat is leuk, kun je dat ook voor ons maken, voor ons toernooi? En ja, dat, dat kon. En we betalen het helemaal zelf, want uh, we hebben geen sponsoring. Oh. Dus uh, ja, nou ja, we krijgen natuurlijk wel uh, 8 euro per persoon. Ja, oké, het uh, maar het Als inschrijving, maar goed, uh, we worden er niet rijk van in ieder geval, Nee. Maar we vonden het gewoon leuk om dit skitje te doen. Het is wat anders en iedereen waardeert dit ook. Ik denk dat de, de, de spelers en, en uiteraard de winnaar dit geweldig gaat vinden. Want een ik denk het ook. Ja. Kast met bekers is een beetje gewoon. Ja, en die dingen lijken allemaal van elkaar. Ja, en, ja, en dit, dit is echt dat... ik vind hem uniek. Ja, hij is ook echt uniek. Ja. Elke winnaar van een groep krijgt uh, ja. De eerste trofee De eerste prijswinnaar van elke groep Die krijgt uh, zo'n koning ja. En van groep 1 hebben we dan ook nog Dat is dan de hoofdgroep Hebben we ook nog een, een wisselbeker okay. En die krijgt dan ook nog zo'n wisselbeker En die, die wisselt inderdaad ja. En dan uh, hebben we ook nog, dat moet ik ook zeggen Die heeft uh, ter beschikking gesteld een, een dinerbon En die wordt dan verloot Onder alle deelnemers, ongeacht of je nou winnaar bent Of verliezer, dat maakt niet uit Een dinerbon voor twee personen Vind ik altijd wel aardig, want uh, hij die wint, wint toch. Ja. En die heeft uh, zijn eeuwige roem. Precies, precies. En, uh, er zijn mensen die tevoren even een beetje pech hebben. Ja. En die heb, maak dus gewoon kans op, uh, op die dinerbon van mij en zijn. Ja hoor, klopt. Ja. Dus toch een beetje sponsoring. Ja. Maar dat is ja. goed. Een beetje, ja. Ja, dat uh, we hebben het steeds over, of jij hebt het steeds over wij. Wij zijn de Zandvoort de Schaakclub. Uh, de Zandvoort de Schaakclub, ja. Wij hebben geen clubavond meer, maar we organiseren nog steeds een tweetal toernooien. Dat is het Louis Blok toernooi en het Stans uh, En bedoel... wij zijn dan, dat is dan Ruud Schildmeijer, John Atkinson, onze penningmeester en ikzelf. Ja. Ja, wat bedoel je met wij hebben geen clubavond meer? Uh, nou, we hebben bijna geen leden meer, vandaar. Ah, Oké, okay. want ik zag jullie in het verleden wel in het gemeenschapshuis. Ja, uh, Schaak... ja, ja dat is al Af lang geleden hoor, dat is al lang geleden. Zal ja? Ja, ja, er is nog wel een schaakclub in Stanford, dat is de, de Chess Society. En die hebben dan wel leden. Maar uh, wij als Sanford Schaakclub, wij zijn ermee gestopt. En uh, wij organiseren alleen een tweetal toernooien. Ja. Is schaken niet meer zo in? Jawel, ja, zeker wel. Ja. Waarom heb je dan geen leden meer? Nou, het ledenbestand uh, van ons werd te oud. En ja, ze vallen af op een gegeven moment. En er was geen, geen aanwas meer. Dus, ja. En dan houdt het op een gegeven moment op. Hè. Dan ja. is het niet interessant om, om een club af te organiseren. Nee, want de kosten zijn hoog. Nee. Je salu zit je mee. En uh, ja, ja. En als je een beperkt aantal leden hebt, dan is het niet leuk ook. Want dan hebben ze na een paar weken weer dezelfde tegenstander. Ja, dus ja. je moet toch minimaal 20, 25 leden hebben die het een beetje aantrekkelijk maken. Is dat een, een, een landelijke trend dat schaaksclubs, het is trouwens over alle verenigingen, minder leden krijgen? Nee, dat valt wel mee hoor. Er zijn hier in de, in de omgeving toch een aantal grote clubs uh, die toch wel flink, uh, flink aantal leden hebben. Ik, ik noem bijvoorbeeld uh, het Witte Paard in Haarlem. Die hebben toch een... Uh, 130 leden, dat is flink. Waaronder ja. ook nou, een ja. flink aantal jeugdleden. Dus uh, ja, dat voor ja, jeugd Jeugdleden is natuurlijk interessant. Ja, ja. Ja, ja, want daar moet je de toekomst toch van hebben. Ja. Nou is dat natuurlijk ook maar betrekkelijk, die jeugdleden. Want uh, ze gaan schaken op een gegeven moment. En op een gegeven moment hebben ze een andere hobby. Ze gaan voetballen of uh, ja. uh, ze hebben een studie. En dan haken ze af. En dan gaat het een beetje. Maar er zijn altijd een aantal, aantal die blijven. Of een aantal die op een gegeven moment weer terugkomt. Ja. Je houdt er altijd nog wat van over. Ja. Jullie hebben 84 deelnemers zometeen. Klopt. Ja, waar komen die vandaan? Ja. Uit heel het land, uit het uit... oost van het land. Uh, er is weer zelfs een deelnemer uit Engeland die. Uh... Een aantal jaren al meedoet, die vindt het gewoon hartstikke leuk om dat te combineren met een vakantie. Die komt er hier naartoe en, nou ja. en zo bouw je toch een bepaalde naamsbekendheid op. Okay. Is het toernooi al vol of kan men nog inschrijven? Men kan nog inschrijven, ja. ja. En dat ja. gaat bij Ruud Zandvoort, hernet.nl Ja, of bij mij kunnen ze mijn telefoons opgeven. Dat is de 57 17978 Tot. Uh, tot donderdag. Tot ja. donderdag. En dan is het veld is bekend. Ja. En dan Klopt, ja. Dan is de loting. Ja, nou ja, dan gaan we de indeling maken. Dus je maakt uh, echt een indeling. Ja, ja, ja. ja. Het toernooi is op zaterdag de 13e, dus Klopt. volgende week. Ja. ja. Maar je zit hier omdat de inschrijving ja. al volgende week sluit, dus. Ja, donderdag sluit die inschrijving. Nou, Klopt, oké. ja. Goed. Nou, nou iedereen als dus die die nemen... je nog mee willen doen, Don, dan zou ik inschrijven. Ja, ja. Absoluut. We nee. <laughs> wensen is... jullie heel veel plezier met deze prachtige, uh, handgedraaide, koning. Merci en ook uh, ja, ik heb zoiets. Ik, ik, ik kom dan wel eens in zo'n toernooi kijken, maar dan moet je altijd heel erg stil zijn. Ja, dat is waar. Ja, ja. Uh, is het leuk voor mensen om te kijken? Uh, als, als je ja. verstand van hebt. Ja, als je verstand van hebt, is ja. dus zeker, zeker leuk om te kijken. Ja. Ja. Maar ja, het is wel zo mondje dicht natuurlijk. Ja, ja, want het mondje is het ja. Dus uh, mocht je gaan kijken, mocht je het willen zien, 13 augustus bij Meijer aan Zee. Iedereen is een welkom. Een beetje zo voor bouwens naar beneden wandelen. Ja. En dan uh, mondje dicht, maar ga gezellig kijken. Zo is Mocht dat. je mee willen doen, kan het ook nog steeds. Ja, tot en met donderdag. Tot en met donderdag hoor, ja, ja, ja. Ik wens jullie heel veel plezier. Oké, okay, bedankt. Een plezierige dag. Merci. Goed. Dankjewel. Wij zijn een beetje aan het einde van het eerste okay. uur gekomen, Ben. We ja, zijn het... Nee. Uh... Redelijk doorgekomen, okay. denk ik. En we gaan het straks weer over de tweede uur hebben, maar we doen eerst nog een afsluitend muziekje. Nou, eerst door jou. Tweede, uit, zullen we even vertellen wat in de tweede uur nog gaat gebeuren? Alle mensen moeten niet weglopen nee, bij joh, de radio. De, de, de, de, de, oh, de koning gaat nee, de koning gaat weg. Is, jammer. Als ja. ja. had jij wat gewonnen. Ja, nee, dat niet. Uh, maar straks uh, na elven, na het nieuws en de boodschappen, gaan we praten met Nico Stammis en uh, Jerry Kramer. En Hanneke Mel. En Hanneke Mel. ...over situaties op het strand. Ja, kopen of niks kopen, of wat mag je kopen? En nou ja, kopen, de Partij van de Arbeidsfractie heeft een brief gestuurd naar het college van DNW... ...over... Uh, ...de strandpaviljoens ja, die, uh, ...die van alles en nog wat... Uh, verkopen, ...verkopen en de, de, ze vragen zich af... ...of dat wel helemaal terecht is... ...dat het op die ja, manier... Ja, nou ja, we, het, we, kan ...we hebben alle, alle partijen aan de overkant zitten straks... ...ja ja ja, ze zitten al allemaal in de start ...ze kijkt al helemaal om de hoek zo... Om, <laughs> op, ...dan staan we deze kant op... Ja, en, ja, ...en daarna ja. gaan we het hebben over de Scuba Republic... ...die is uh, genomineerd... ...wat uh, is Scuba Republic? Uh, Scuba Republic is de nieuwe, de, het nieuwe duikcentrum... ...en dat is gelegen zeg maar, bij... Uh, Sunparks Parks nu weer centerparks ja. uh, voor het hotel links ja dat is een van die ronde paviljoens ja. Dat is een prachtig duikcomplex en uh, daar dat is we... de eerste duikclub hè die uh... nee dat is niet de duikclub want we hebben namelijk in Zandvoort nog een duikclub oké okay. en dit is ook een duikcentrum daar kan je ook les krijgen oh. dus daar gaan we het ook over hebben oké okay. en daarna hebben we nog uh, hubert Braat over oh, de bakfietsrally de bakfietsrally die uh, dwars door de Kennemerduinen met duinen en het ja. dorp gaat en dergelijke voor het goede doel ja maar ja, goed. Dat dan, gaan we allemaal straks uh, horen. Dat gaan we zo horen, maar we ja. doen eerst gewoon de muziek. We gaan even een muziekje doen en uh, we sluiten de ochtend ook af met Chicago. Baby, what a big surprise!